vijf uur Robert Baltus met het NOS-journaal. De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas en concurrent Emirates uit Dubai gaan samenwerken. De Australische mededingingsautoriteit heeft de plannen voor vijf jaar goedgekeurd. Qantas kan nu tickets gaan verkopen voor tientallen bestemmingen in Europa, Afrika en het Midden-Oosten. Door de samenwerking staat Qantas sterker ten opzichte van concurrenten. Passagiers zullen dan wel moeten overstappen in Dubai, zo melden Australische media. Tot dusver was dat in Singapore. Het stadsbestuur van de Braziliaanse stad Rio de Janeiro... heeft het stadion, dat een rol zal spelen tijdens de Olympische Spelen in 2016... gesloten voor publiek. Er zijn constructiefouten in het dak vastgesteld. Het is niet veilig om er evenementen te huisvesten, zegt de burgemeester. Hij liet verder weten dat het stadion gesloten zal blijven... totdat er problemen zijn opgelost, ook al duurt het jaren. Het stadion is gebruikt voor een aantal grote toernooien... zoals de Copa Libertadores, zeg maar de Champions League in Zuid-Amerika...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 Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nu al wakker. Het Martijn Middel en Lingelo Stolk. Goedemorgen, het is woensdag 27 maart 2013. Vandaag moeten spaarders op Cyprus nog één dag volhouden. Vanaf morgen moeten de pinapparaten weer doen. Ik ga buiten spelen. Muziekje zo, op de vroege ochtend. Kinderen in België hebben vanmiddag namelijk geen excuus om binnen te blijven zitten. Het is namelijk buitenspeeldag. Televisiezenders Nickelodeon en Catnet staken daar tussen 1 en 5 uur hun programma's en zetten het scherm op zwart. Pulp Fiction, Reservoir Dogs, Inglorious Bastards en uh, recentelijk nog Django Unchained. Meesterregisseur Quentin Tarantino is vandaag precies een halve eeuw oud. We gaan ding doen en ding alleen. Ik nazis I have to tell you to shut up one more time I'm gonna shut you up Are you calling me a superhero I'm calling you a killer a Natural born killer En deze man zou vanavond optreden in de Ziggo Dome maar het gaat niet door want zijn Europese tour is verplaatst naar dit jaar naar jaar ja. Lil Wayne op Radio 1, want dat ruimt. Dus niet vanavond, maar later dit jaar in de Ziggo Dome. Dit uur praten we in Nuwelwakker over de jongere politici van ons land. Ze staan vaak in de schaduw, maar zijn geen handpoppen van de lijsttrekkers van hun partij. Arie Vis zit dit uur bij ons in de studio. Hij is voorzitter van de CDA, jongeren. Maar zijn termijn zit er bijna op. In mei stopt hij en de partij zal op zoek moeten naar een nieuwe voorzitter. Ja, Arie, goedemorgen. Welkom. Goedemorgen. Uh, uh, uh, laten we het Hebben we, uh, uh, uh, we kennen elkaar inmiddels. Uh, uh, ja, een afscheidstournee uh, dan maar, denk ik. Hè? Heb je die al gepland Stan? <laughs> Ik heb uh, wel een soort van afscheidsreceptie uh, gepland. Uh, maar geen echt afscheids Het is nu eigenlijk meer aan mijn uh, opvolgers. Die hebben juist nu een tournee, uh, Want die willen graag gekozen worden. Dat is mijn kandidaat opvolgers. Dus die trekken vooral nu uh, door het land. Dat is de tournee die nu uh, plaatsvindt. Ja, want jouw termijn als jongerenvoorzitter hè, bij de CDA zit er, zit er bijna op. Is dat jammer? Ik vond het achteraf gezien een goede keuze geweest. Ik heb heel veel dingen heb ik meegemaakt, heel veel verkiezingen. Er zijn natuurlijk nog wat kabinetten geweest, wat Provinciale Statenverkiezingen, Europese verkiezingen. Dus ik heb echt een schat aan ervaring opgedaan in deze twee jaar. Nou, het ging, ging rap allemaal natuurlijk. Wat, ja. wat, wat is nou als je terugkijkt uh, uh, het mooiste wat je de afgelopen tijd hebt bereikt... Ik denk toch wel dat, is dat wij samen met een aantal andere uh, jongerenorganisaties. ons eigen uh, akkoord hadden gesloten. Dat was toen uh, de katzuisonderhandelingen. Uh, van het eerste kabinet van Rutte bezig waren. Toen dus wij als jongeren hebben wij gekeken van. Um, als wij in het uh, katshuis zaten, op welke plekken zouden wij bezuinigen? Wij kijken als jongeren vanuit een heel ander uh, perspectief kijken wij. Zo vinden wij bijvoorbeeld uh, dingen als uh, pensioen, werkgelegenheid voor jongeren... vinden wij echt uh, veel belangrijker dan de partijen die... tenminste, de wijzigingen die wij erin wilden aanbrengen... De, de vernieuwingen, de hervormingen... die vonden wij veel belangrijker dan de heren die in het uh, overleg zaten. Hoe hebben jullie tot in doorgedrongen toen? Um, dat gaat natuurlijk via onze eigen partijen. Dus uh, onze stukken die, Lobby, uh, krijgen ze wel te zien. Uh, uiteraard kwam het er ook gewoon uh, in de media. Dus ze hadden het ook uh, op radio en op tv kunnen zien. Dus jullie zijn eigenlijk belangrijker dan gedacht wordt, die jongere partijen? Uh, jongere partijen er worden altijd binnen de partij zelf er altijd mee gehouden. Want de jongeren van nu zijn eigenlijk de politici van de toekomst. Ja, een voorbeeld is Jan Jager, is uh, minister geweest voor het CDA. Uh, die is ook penningmeester geweest van de jongerafdeling van het CDA. Ja, die begon eigenlijk net als jou, net als Jack de Vries. Klopt, die is uh, voorzitter geweest en later staatssecretaris. Ja. Dus we zien jou later ook in de politiek terug. Ik heb hele andere ambities, dus uh, <laughs> mij zul je op landelijk niveau niet terugzien. Nou, daar gaan we zo meteen nog even over verder praten. Nog even terug naar de CDA, de jongerenvereniging van het CDA. Wat maakt het zo sterk, een jongerenvereniging? Wat je ziet is dat er uh, heel veel jongeren bij elkaar zijn die allemaal uh, enthousiasme hebben voor de politiek. Ze zijn er of mee, tijdens een studie mee in aanraking gekomen uh, of uh, misschien dat hun ouders uh, actief of lid waren. Hoe, uh, hoe was dat bij jou? Bij mij thuis was er niemand lid van een politieke partij. Ik werd uh, zelf uh, werd ik 18 toen dacht ik, ja, ik mag nu gaan stemmen. Uh, op welke partij ga ik stemmen? Daar ben ik een beetje in gaan verdiepen. En toen kwam ik uiteindelijk, was het CDA voor mij de meest logische partij. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik dacht van ja, ik kan erop gaan stemmen. Ik kan ook een keertje kijken of misschien lid of worden, vind ik misschien wel leuk. Ja, dan, dan komt van het een van het ander. Je wordt dan lid, je krijgt een, een uitnodiging van een aantal activiteiten krijgen en dan ga eens een keertje kijken. Ja. En uiteindelijk ben je dan voorzitter van de jongerenafdeling. Ja, want hoe ben je uiteindelijk voorzitter geworden? Ik zat al anderhalf jaar in het bestuur. Uh, toen startte de procedure voor het zoeken naar een nieuwe voorzitter. Toen dacht ik, nou ja, ik heb nu de mogelijkheid om het te doen. En het lijkt me heel gaaf om te doen. Dus ik ga erop solliciteren. Toen heb je dus ook campagne gevoerd voor jezelf eigenlijk. Toen heb ik ook campagne gevoerd inderdaad, ja. En hoe was dat dan? Een soort Amerikaanse campagne of moeten we het heel anders voorstellen? Uh, er gaat eerst een heel procedureel uh, gebeuren, gaat er dan vooraf. Ik denk, je moet solliciteren, je moet ervan verzekerd zijn... dat het natuurlijk ook draagvlak is voor je kandidatuur. Want uh, ja, je kan ervoor gedragen worden... maar als mensen het niet zien zitten, dan houdt het op. Je moet toch wel aan, aansprekend zijn? Uh, ja... En wat ik eigenlijk vooral bedoelde, is dat je eerst binnen je eigen organisatie, dat moet ook draaglijk zijn voor je kandidatuur. En daarna is het dan aan de leden om te zeggen: van ons, het vertrouwen in jou hebben. Ja, en nu besluit je te stoppen als voorzitter. En je zei al een beetje, je liet al een beetje doorschemeren: je blijft niet in de politiek. Ik vind het heel belangrijk dat mensen een stabiele basis hebben... waar ze altijd op terug kunnen vallen. Dus dat betekent dat op het moment dat uh, ze in de politiek actief zijn... en ze zijn bijvoorbeeld Tweede Kamerlid en ze stoppen als Kamerlid... dat ze dan iets hebben om op terug te vallen. Wat je nu vaak ziet is dat oud-politici die dan eigenlijk maar een adviesbureau uh, starten... en uh, dat ze niet een soort van oud-beroep hebben waar ze op terug kunnen vallen. Hm. Dus daarom zeg ik ook altijd tegen iedereen die als jongere actief is in de politiek... hartstikke goed dat je ermee bezig bent. Maar zorg ervoor dat je of docent bent of bij de politie werkt. Of, we hebben ze allemaal. En wat gaat het worden? Uh, ik werk momenteel bij een woningbouwcorporatie. En dat hoop ik nog een tijdje te kunnen doen. Dat is een, een parttime functie op dit moment? Ik werk nu part-time. En, wat, wat doe je en ik start uh, binnenkort waarschijnlijk fulltime. Ja. Wat, wat, wat, wat, wat mag je bij die woningcorporatie doen? Uh, ik werk nu uh, op de administratieve. Bij de administratieve afhandeling werk ik, uh, dus in een uh, wijkteam. Dus uh, wij verhuren op Rotterdam-Zuid. Uh, tenminste, waar ik dan werk uh -huh. verhuren bij woningen. En uh, ik doe financiële opleiding, dus ik wil uiteindelijk gaan doorstromen naar de financiële afdelingen. Nou, Harry Vis, voorzitter van de CDA Jonge CDA. Uh, uh, hij zwaait dus af binnenkort. Uh, dankjewel voor nu. Zometeen uh, praten we met hem verder over de rol van de jongeren in de gemeenteraadsverkiezingen, want die komen er natuurlijk ook aan volgend jaar. Ook gaan we het zometeen hebben over Schorsel Woensdag, want dat is vandaag. Wat dat is, hoort u zometeen. Maar eerst muziek van Snow Patrol. Run. Gary Lightbody en zijn band Snow Patrol worden run. Dit is Radio 1 en het is de laatste week van het christelijke vasten. Deze zogenoemde Goede Week of Heilige Week is het hoogtepunt van de vaste tijd. Vandaag is het Schorselwoensdag. Theoloog Erik Buster van AWAS, de Theologie Faculteitsvereniging van de Radboud Universiteit. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is Schorselwoensdag precies? Nou ja, Schorselwoensdag is eigenlijk een dag die een beetje in de vergevenheid is geraakt. Het is de dag. Uh, in de Goede Week, de dag die ook heilige woensdag of verraadsdag wordt genoemd... en min of meer wordt aangenomen dat op deze dag Judas... voor het eerst met de Sanhedrin, het gerechtshof, sprak... over het verraden van Jezus Christus. Ah, maar... En ja, dat is in de fair, liturgie hè? heeft dit verder niet echt een betekenis... voor de meeste mensen althans, in Nederland. Maar bijvoorbeeld in Polen, daar zijn allerlei kinderen die zogenaamde Judas-poppen maken... die gooien ze van de trap af en bekogelen ze om zo dat, dat verraad van Judas te gedenken. Is het dan ook een belangrijke dag? Um, nou, het is natuurlijk niet zo belangrijk als we daar op volgende dagen weten... donderdag, goede vrijdag, et cetera. Mm -hmm. Maar het is wel weer een, ja, een belangrijke dag die die goede week kenmerkt. Want waarom is deze dag eigenlijk in de vergetelheid geraakt? Nou ja, er gebeurt eigenlijk niet echt iets specifieks... Wat tot de verrijzenis van Christus leidt wat voor Witte Donderdag, laatste avond, maar goed vrijdag, de kruisiging. Dat zijn echte kernpunten in de Goede Week. En Schorsel, woensdag, ja, dat, dat, dat is niet, uh, niet van het belang van de grootheid van Witte Donderdag of Goede Vrijdag. Maar wat je wel ziet, vanavond in alle kathedralen in Nederland, dan ja. zijn er uh, zogenaamde chrisma missen. Daar wordt het chrisma dat het heilig Oliesol. Waarmee, uh, de worden waarmee de zieken ziekenwoordigers, waarmee de vormelingen hun vormsel worden toegediend. En, uh, dus dat dan, vindt vanavond plaats in de kathedrale. En, en dan, ik... uh, ver dan vernieuwen de priesters hun gelofte, hun trouw aan de bischoppen en de, pausen, en de paus in, uh, in de traditie van de apostolische successie. En de naam Schorsel Woensdag, waar komt dat vandaan eigenlijk? Um, nou, volgens mij komt het ook van Schortel Woensdag, want uh, er werd gezegd het klokgeluid. Wordt opgeschort tot stille zaterdag. Om bijvoorbeeld uh, op Goede Vrijdag, dan worden er helemaal geen klokken geluid, omdat dan het Tride Sacrum uh, begint. Dat begint op, Goede, op uh, Witte Donderdag. Uh, dat zijn de heilige drie dagen in volledige soberheid en in intens gebed om het lijden van Jezus Christus te gedenken. Ja, en als we nou de dagen, uh, deze dagen allemaal op een rij nemen, wat, wat is dan voor jou de, de mooiste van die dagen? Um, nou, alle dagen hebben natuurlijk wel iets moois. Je moet ze allemaal beleven om pas echt Pasen te kunnen vieren. En uiteindelijk is Pasen zelf het hoogfeest, de verrijzenis. Christus is werkelijk vrezen. Daar, dat is de kern. Maar je kunt dat niet vieren zonder van Pasen. Witte Donderdag en Goede Vrijdag, Ferdinand. Nee, we hadden het over Schorsel, woensdag met theoloog Erik Buster van AWAS, de theologie-faculteitsvereniging van de Radboud Universiteit. Uh, Erik, dankjewel.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 0800 1121. In onze studio zit nog steeds Arrivis van de CDA, de jongerenvereniging van het CDA. Laten we even kijken naar de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Want wat wordt nou die rol van de jongerenpartij van het CDA? Ja, um, jongeren zijn vooral mensen die natuurlijk een hoop tijd beschikbaar hebben. Dus zijn vooral wij op het gebied van uh, campagnevoeren zijn die actief. Alle tijd van de wereld. Nou, niet alle tijd van de wereld. Het moet ook hard gestudeerd worden, natuurlijk. Mm. Um, wat je vooral ziet is dat uh, jongeren die zijn, zijn natuurlijk actief bij een politieke partij. Die vinden het leuk om zich ervoor in te zetten. Uh, die gaan mee de straat op om uh, campagne te voeren. Maar ze hebben ook vaak ambitie om uh, gemeenteraadslid te worden. Dus wat wij als jongerenpartij proberen... is dat wij um, jongeren eigenlijk opleiden van hoe kan ik een goed gemeenteraadslid worden. We bieden daar een heel uh, traject voor aan voor mensen die... Um, of al een tijdje misschien al meedraaien in een adviescommissie... om, het, om er een beetje uh, ervaring op te doen. Of die nog helemaal geen ervaring hebben. Mm -hmm. Die geven wij een, een opleiding. En daarna uh, proberen wij te bemiddelen dat ze hoog op de lijst kunnen komen. Zodat uiteindelijk ook uh, jonge, frisse mensen in de gemeenteraden zitten. Want zitten er veel jongeren in gemeenteraden? Um, ik heb toevallig paar weken geleden moest ik het opzoeken. Toen bleek dat er, het maar een paar procent is. Uh, bij het CDA is het echt ongeveer 3% van uh, de gemeenteraadsleden is onder de 35. Ja, is dat gek, vind je, vind je dat gek? Als je ziet hoeveel jongeren uh, er zijn uh, in Nederland, is dat natuurlijk een veel te klein percentage. Is dat. Maar zijn jongeren... jongeren wel klaar om in de gemeenteraad te zitten? Zo kun je de vraag ook stellen. Nou, op het moment dat uh, de wetgever ervoor heeft gekozen dat iemand in de gemeenteraad kan... Uh, dan, vind ik dan uh, moeten wij er ook voor zorgen dat, dat, die er, dat die mensen er ook in zitten. Want ze vormen een gedeelte van de bevolking. Uh, ze hebben hun eigen specifieke problemen. Uh, ze willen natuurlijk ook voor andere jongen opkomen. maar Ze willen ook naar uh, de woonplaats zelf kijken. En ze kunnen op een heel andere manier naar dingen kijken dan mensen die al 10, 15 jaar in de gemeenteraad zitten. Ja. Laten we even kijken ook nog naar de, de rol van het CDA. Dan zeker als je het uh, afzet tegen het uh, CDA. Uh, nou ja, je, je zei het uh, zelf eigenlijk al: het, het, allemaal afdelingen ook door het hele land heen. Uh, dat wordt nog wel eens vergeten. Vaak wordt de jonge afdeling natuurlijk een beetje gemarginaliseerd. Als je kijkt naar de standpunten die. die het CDJA bijvoorbeeld het afgelopen jaar heeft ingenomen. Hoeveel verschilt dat dan ten opzichte van de moederpartij, het CDA? Um, de meeste standpunten zijn natuurlijk het gelijk. Want je zit bij dezelfde politieke partijen, je hangt dezelfde politieke Polit de gedachten aan. Je mag afwijken. Je mag afwijken. Um, op het moment dat jij vindt dat um, de partij uh, niet um, het goede pad kiest... dus als ze bijvoorbeeld um, voor... Uh, politiek gewin eigenlijk eh, willen gaan. Dus, dus hmm. uh, korte termijn denken. Uh, dan, en je zou, dan zou je kunnen zeggen, nou, dit is inconsistent. Jullie hebben in het verleden jullie wat anders gezegd dan wat jullie nu zeggen. Uh, je kan ook zeggen, van, wij vinden het niet christendemocratisch. Uh, een voorbeeld daarvan is wat bij een lokale afdeling is gebeurd in Rotterdam. Daar heeft uh, het CDA Rotterdam al toen gekozen voor um, gratis OV voor 65-plussers. Nou, wat hebben uh, de jongeren toen gedaan die toen een, een actie hebben ze Want ze vonden het raar dat je als stad... dat je alle 65-plussers hier een gratis uh, vervoer geeft. Wat zij eigenlijk zeiden is van... nou, mensen die het niet zo breed hebben en wat ouder zijn... die kun je inderdaad uh, gerust kun je die gratis OV geven. Maar mensen die in een uh, dikke Mercedes rijden... waarom moeten die standaard gratis uh, openbaar vervoer krijgen? Nou, dat is een voorbeeld. Had het CDA maar ingestemd. Past helemaal niet in uh, het gedachtegoed van het CDA. En dat hebben ze toen aangekaart. Ja, dus de jongeren mogen afwijken van de standpunten... En kunnen er dus ook tegen ingaan. Ja. Is dat ook de kracht van de jongere partij? Ik denk dat de kracht van een jongere partij is dat zij uh, in aanraking dat jongeren daar in aanraking komen met politiek, dat ze leren van hoe werkt het nu precies, uh, dat ze er ook dus ook ervaring op doen. Um, en, en dus eigenlijk vaardigheden leren... die ze de rest van hun leven binnen of buiten de politiek nog kunnen gebruiken. Dat is voor mij de kracht van politieke jongerenorganisaties. Nou, zometeen gaan we ook nog verder praten met jou, Arie Vis... voorzitter van de jongerenafdeling van het CDA. Dank je wel voor nu en zometeen praten we over de problemen... waar jongeren nu tegenaan lopen in de crisis. Nou, zometeen dan praten we ook uh, over hele andere dingen. U krijgt bijvoorbeeld het laatste nieuws van Annette Schut in het nieuwsminutje. Maar eerst muziek van Sound City Players...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 But we never allowed the devil to come to the party Even when the devil seemed to have a heart, he said we'd never be sorry. Luister Naar, nu al wakker op Radio 1. Het is één minuut over half zes. Bij ons is aangeschoven Annette Schut met het laatste nieuws. Het nieuwsminuutje. Lang zal hij leven in de Gloria. Dat kunnen we vandaag zingen voor dierentuin Artes. De Amsterdamse zoo viert zijn 175-jarig bestaan. Prinses Margriet doopt ter ere van het jubileum een tulp. De prinses is sinds 2002 beschermvrouwen van het park. Het is gewoon te koud voor de tijd van het jaar. Niet alleen voor ons mensen, maar ook voor asperges. Normaal begint het seizoen rond 24 april. Nu is dat op z'n vroegst begin mei. Asperges groeien pas bij een grondtemperatuur van minstens 11 graden. De grondtemperatuur komt nu maar net boven nul uit. Dan de beurzen. Tokio opende licht in het rood. De Nikkei-index staat nu op lichte winst. En dan nog het weer met onze weerman Stijn van Antwerpen.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 De rest van de week weinig verandering, maar wel met de dag een graad zachter. Het Nieuwsminuutje. Dankjewel, Annette Schut. Met de opkomst van de 50-plus partijen... zit de laatste tijd veel aandacht voor de problemen van ouderen. Toch worden de jongeren niet uitgesloten door de crisis. Iemand die de problemen van jongeren onder de aandacht probeert te brengen, brengen... is Arie Vies, de jongerenvoorzitter van het CDA. Hij zit dit uur bij ons in de studio. Want tegen welke problemen lopen jongeren aan in deze crisis? Jongeren lopen eigenlijk tegen verschillende problemen aan die bij elkaar ervoor zorgen uh, dat het allemaal heel lastig wordt. Jongeren die, als ze nu klaar zijn met een opleiding, dan uh, is het lastig om aan een baan te komen. dat ze werk hebben, is bijna altijd tijdelijk werk. Niemand krijgt meer een vast contract. En dat betekent ervoor dat als je niet jarenlang op de wachtlijst hebt gestaan bij een uh, woningbouwcorporatie, dat je dan ook geen woning kan kopen, uh, omdat je geen vast contract hebt. Dus uh, jongeren die krijgen aan de ene kant... hebben ze niet uh, voldoende zekerheid over hun inkomsten. Aan de andere kant uh, krijgen ze niet zo snel een woning. En zullen ze zien dat op het moment dat zij met pensioen willen gaan... te er veel minder geld uh, in de pensioenpotten zit... waardoor ze een veel lager pensioen zullen krijgen. Dus jongeren, die zijn, uh, nu zijn die de dupe. Uh, we krijgen van een huis bij het zoeken van een baan. Het houden van een baan. Mm. En later, op het moment dat zij... Uh, de kosten van de vergrijzing eigenlijk moeten betalen... en dan ook nog een keer zelf met pensioen willen. Nou Jij bent jongerenvoorzitter van het CDA. Wat, wat doe je hieraan? Wat ik vooral doe, is uh, binnen het CDA... Uh, pleiten wij als CDA-jongeren al jaren voor uh, bijvoorbeeld uh, verhoging van de AOW-leeftijd... aanpassing van de, de aftrek. Je ziet uh, dat uh, andere jongeren... Uh, uh, organisaties dat ook binnen hun eigen politieke partij doen. En op die manier hoop je toch die uh, partijen zelf ertoe te bewegen, om toch langzaam een beetje uh, de maatregelen te nemen die nodig zijn. En je ziet nu ook dat er, uh, nu de noodzaak echt bij iedereen is doorgedrongen, dat nu wel de aow LFZ omhoog gaat, maar dat dat eigenlijk natuurlijk al gewoon in de jaren negentig moeten doen. Nou, is het nou ook moeilijker om dit soort dingen uh, uh, om, om, om wat te kunnen betekenen, nu jullie moederpartij, het CDA. Uh, uh, sinds enige tijd niet meer in het kabinet zit? Je hoeft niet in het kabinet te zitten om invloed uit te oefenen op het beleid. Het beleid. Uh, je hebt natuurlijk uh, ook nog een Eerste Kamer. Daar moeten nog uh, wetten altijd doorheen. Daar speelt het CDA uh, ook een rol. Je hebt natuurlijk een hoop uh, gemeenteraden. Die krijgen nu veel meer taken van de landelijke overheid. Daar zit het CDA ook in colleges. Ja. Dus het CDA kan nog steeds het verschil maken in Nederland. Het is, het is, het is wel, uh, grappig is het misschien niet het juiste woord, maar apart dat je dat zegt. Dat, dat, want het CDA heeft dus ook invloed in de Eerste Kamer. Je zou zeggen Eerste Kamer? Over de ik algemeen... heb geen invloed zelf in de Eerste Kamer, maar ik, ik kan natuurlijk een senator spreken. Want de contacten zijn daar warm. Ja. Want de leeftijdsverschillen zijn dan wel uh, gemiddeld genomen groter, neem ik aan, dan met leden met van de, de Tweede de meneer Kamer. Meneer Brinkman is senator iets ouder dan ik. Ja. Maar er zit ook een uh, heel, hele jonge senator, daar ben ik uh, een tijdje geleden nog langs geweest. Die is uh, In de dertig is die. Uh, dus er zijn niet alleen maar uh, oude grijze mannen die in de Eerste Kamer zitten. Als je nou iets moet noemen waarvan je zegt... van, nou, dat, dat specifieke punt met de problematiek rondom jongeren... daar hebben we toch ons steentje kunnen bijdragen. Dat zien we nu toch terug in beleid. Is, is er dan iets... Uh, de verhoging van de AOW-leeftijd en de discussie rondom de pensioenen. Daar hebben wij als jongeren uh, al heel lang intern binnen het CDA voor gepleit. En wat je nu ook ziet is dat nu ook de Kamerleden van het CDA... dat dat ook steeds meer uit kunnen draaien, dragen... dat er ook gewoon draagvlak binnen de partij voor is. En een oplossing is misschien ook wel samenwerken met andere jongere partijen, lijkt mij. Klopt, dat hebben we in het verleden ook wel eens gedaan. Uh, toen de, wat ik dus straks al zei, toen de onderhandelingen van de kabinet Rutte 1 bezig waren, dat is toen mislukt. Toen hebben wij met een aantal andere jongerenorganisaties wij een alternatief gepresenteerd. Van als wij nu in het katshuis zouden zitten en wij moeten gaan bezuinigen, zouden wij dat op deze punten zouden wij dat doen. Om Nederland eigenlijk uh, ja, uh, proef te maken, zullen we maar zeggen, dat Nederland nog een tijdje mee door kan. Is Nederland daar klaar voor? Staan wij genoeg open voor de jongeren? Wij hebben vaak de neiging om uh, wel naar uh, jongeren, te luisteren, te, jongeren te luisteren. Alleen op het moment dat er echt dingen moeten gaan veranderen... die mensen zelf direct in een portemonnee uh, gaan raken... Mm. dat betekent bijvoorbeeld uh, dat de pensioenen dat gekort zou moeten worden... dat we iets moeten gaan doen aan het ontslagrecht. Uh, dan wordt het vaak heel lastig om mensen in beweging te krijgen. Dus er wordt geluisterd naar de jongeren... maar er wordt helemaal niets met hun advies gedaan, zeg jij? Ik zeg niet dat er niets mee wordt gedaan. Ik zeg alleen dat uh, een hoop mensen in de maatschappij... die luisteren al naar de jongeren. Maar op het moment uh, dat er dan echt dingen gewijzigd moeten worden... en iedereen de in zijn portemonnee gaat merken... dan hebben mensen er veel meer moeite mee om dingen te wijzigen. Hoe zouden jongeren sterker kunnen staan in Nederland? Jongeren die zijn, uh, doordat ze jong zijn... nog vaak niet goed georganiseerd. Wat je ziet is dat de oudere bonden... Uh, die hebben bij hun eigen politieke partij zo ongeveer opgericht uh, met 50 plus. Die kunnen heel goed voor zichzelf zorgen. Dat is ook de generatie, dat moeten we niet vergeten. Die in de jaren zestig, uh, toen als jongeren, uh, ze waren toen ook vaak werkloos. Die hebben toen geleerd om voor zichzelf te vechten. Mm. En die hele generatie, die zie je nu, dat die nu ook gewoon... Uh, nog steeds weet van, hoe moeten wij zorgen dat we aandacht krijgen? Hoe moeten wij ons verenigen? De jongeren van nu hebben dat helemaal niet geleerd. Die hebben het altijd heel makkelijk gehad. Alles ging altijd goed. Dus je bent niet gewend dat je uh, moet vechten voor een doel. Dus ja. wat ik wil zeggen, dat de organisatiegraad van jongeren eigenlijk heel laag is, is veel lastiger om een vuist te maken. Vis is uh, voorzitter van de jongerenafdeling van het CDA. Het CDJA is dat. Uh, dankjewel voor nu en zometeen komen we nog een keer bij hem terug. Staatssecretaris Frit Teef heeft fikse bezuinigingen aangekondigd voor het gevangeniswezen. Kind van de rekening gaat onder andere de P.D.F. PC-kliniek Veldzicht in Balkenbrug worden. Die beslissing heeft een schok teweeg gebracht in het kleine Overijsselse dorp. De kliniek is een groot onderdeel van de gemeenschap... en dus legt men zich er niet zomaar bij neer. Maandag staakt het personeel al en de komende tijd staan er nog meer acties op de rol. Directeur Nienke Veenstra van het Forensisch Psychiatrisch Centrum. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, mededeling van staatssecretaris Stevens is een grote klap voor het dorp. Jazeker. Uh, het veldzicht maakt al, al twee eeuwen deel uit van uh, Balkbrug. Dus dat, uh, dat hakt er stevig in. Ja, want hoe diep geworteld is de kliniek in het dorp? Nou, het is uh, inderdaad dus twee eeuwen geleden als een, een landloperskolonie begonnen daar. En uh, het is nu 75 jaar een tbs-instelling. Dus het is zo ontzettend verweven met het dorp. Het is gewoon niet meer te scheiden. Eh, eh, eh, kunt u zich een, uh, uh, een beetje beschrijven hoe, hoe, hoe het er daar uitziet en, en, en op welke manier wellicht ook eh, de kliniek een, een fysieke, fysiek een hele sterke rol speelt in het dorp? Ja, het, het is een oude weg die uh, ja, vanaf om naar het noorden ligt op een kruising met een weg vanaf uh, Zwolle af. Uh, daar was vroeger nou ja, een verkeersknooppunt en daar uh, is een, ooit dus een landloperskolonie begonnen. En het heet niet voor niks Veldzicht, je kijkt dus uit op de, op de Velden En uh, nou, daar staat een heel oud gebouw en daar hebben we een omheind terrein. Met grote hekken eromheen. En daarbinnen eh, hebben we zo'n nou, ja, vijf hectare grond met uh, ja, de, uh, huisjes erop, zeg maar, waar uh, groepen bewoners wonen. Ja. En die daar binnen in dat terrein hun eigen tuinderij hebben, hun eigen werkplekken uh, hebben voor, nou ja, wat wat wasserij en dat soort dingen. En uh, ja, daar, daar zitten veel long patiënten zoals ze dat dus noemen. Dus mensen die al heel lang achter die hekken moeten zitten. Of er al zitten. De langste die bij ons binnen zit, zit er 51 jaar. Zo. En uh, ja, er zijn mensen die, die daar echt, uh, nou ja, bijvoorbeeld al 20 jaar zitten... en daar echt hun einde zullen moeten halen. Ja, ja. Dus is het is dus belangrijk voor de mensen daar binnenin... maar ook voor de bevolking in het dorpje, in, het, in Overijssel. Wat voor reacties krijgt u uit de lokale gemeenschap? Nou, hartverwarmend, dat zeker. Er is een, uh, een groep dat het plaatselijk belang... omdat het, grote onder het maakt uit, uh, onderdeel uit van uh, de gemeente Hardenberg. Mm -hmm. En Balkbrug is dan de eigen gemeenschap, die heeft zijn eigen... Een ja, soort van politieke partijen Daar hebben we altijd hele goede contacten mee. Daar doen we kerstvieringen samen mee. Uh, allerlei opknappe acties in het dorp worden door onze patiënten gedaan. Groen wordt onderhouden. En ja, die mensen die stonden net zo hard bij ons op de stoep te demonstreren met de medewerkers uh, om veldzicht open te houden. Ja, Want de mensen die dus eigenlijk in de kliniek zitten zijn ook voor de burgers in het dorp eigenlijk een grote steun. Ja, zeker. Het is over en weer. Het is uh, medewerkers demonstreren, patiënten die demonstreren op hun manier en de bewoners demonstreren. Dus iedereen staat sterk, maar toch staan jullie zonder iets? Ja, het is heel lastig, omdat TBS zit natuurlijk altijd een beetje in het verdomhoekje. Dus je, je krijgt er niet gouden handen voor op elkaar. En we dreigen een beetje <tus> ondergesneeuwd te raken bij de, de activiteiten die rondom de gevangenissen zitten. Hmm. En ja, we, we zijn maar een beetje een eeneling in dat, in dat hele grote gebeuren. Ja. Maar we zijn er niet minder belangrijk om, uh, zeker voor de veiligheid van Nederland natuurlijk. Want, want puur praktisch, wat gaat er eigenlijk gebeuren met alle tbs'ers in de kliniek als de kliniek sluit? Nou, die zullen dus verhuizen moeten naar, naar andere klinieken. En ja, Veldzicht is zo'n unieke kliniek met met al dat groen en, en de open hekwerk, open, dus gaas waar je doorheen kan kijken ja. uh, om, uh, om het terrein heen. En deze mensen die zullen allemaal moeten verhuizen naar klinieken die, die ommuurd zijn in, in grotere steden, waar ze ook niet naar buiten mogen. Die zullen en dat... die blij worden. Nee, die, uh, die zijn daar zeer diep triest uh, over. Zo niet, uh, nou ja, dat ze er gewoon ook echt depressief van worden. Want het zijn wel psychiatrische patiënten waar je over praat. Maar is het nou ook al einde verhaal of, uh, of val, valt er nog wat aan te doen? Nee, wij geven ons niet gewonnen. Wij gaan door, uh, wij gaan uh, richting Tweede Kamer kijken of die uh, nog iets uh, voor ons kunnen doen. Wat gaan jullie precies doen? Nou, we gaan alle Kamerleden natuurlijk benaderen. We benaderen de pers net zoals jullie uh, gevraagd hebben om ons verhaal te kunnen doen. Mm -hmm. En uh, we hebben een website in het leven geroepen, Steun Veldzicht, waar iedereen zijn steunbetuiging uh, kan uh, laten horen. SteunVeldzicht.nl denk ik dan? Ja, precies. En uh, we krijgen veel steun bijvoorbeeld van advocaten van patiënten. De firma Anker die heeft zijn steun betuigd. Nou, Zo zullen we nog meer uh, activiteiten ontwikkelen en dat zeker laten horen via de pers en de media. U laat dus niet zomaar los? Zeker niet. Hoe groot acht u nu de kans dat het nou toch nog open mag blijven? Is er, hoe groot acht u die kans? Uh, het, het is misschien een dubbeltje op zijn kant... maar we willen wel de goede kant op laten vallen. En we geven ons nog niet gewonnen. Nou, we wensen u veel succes, directeur Nienke Veenstra. Dank u, wel. Dank u wel. Binnenkort mag u als burger wellicht de Tweede Kamer corrigeren op hun beslissingen. GroenLinks pleit voor het correctief referendum... Daarover hoort u zometeen meer. En ook praten we verder met Arie Vis, vertrekkend voorzitter van het CDJA. Eerst Coldplay. Every teardrop is a waterfall. Coldplay, every teardrop is a waterfall. En als u naar de webcam had gekeken, had u Chris Martin ook kunnen zien springen. Die webcam die ziet u op onze website radio1.nl. NL. Dit uur hebben we het in Nu al wakker gehad over jongere politici van ons land. Ze staan vaak in de schaduw, maar doen praktisch hetzelfde werk als hun collega's in de echte politieke partijen. En een echte politicus weet natuurlijk wat er in de maatschappij speelt. Arie is voorzitter van de jongere partijen van het CDA. Goedemorgen nogmaals. Goedemorgen. Toen we jou vroegen waar je het over wilde hebben nog in deze uitzending, toen zei je direct dat je het over de onzekerheden wilde hebben in de maatschappij. Waarom? Uh, wat ik vooral bij mezelf ook merk, en ook bij heel veel mensen in mijn omgeving... is dat de dingen die vroeger vanzelfsprekend waren... dat die eigenlijk langzaam aan het, weg zijn, uh, aan het wegvallen zijn. Kun je daar voorbeelden van geven? ook cultureel gebied kan dat zijn. Dat de, de samenhang in dorpen, dat die verdwijnt. We hadden het net natuurlijk al over uh, gevangenissen die worden gesloten. Juist in dat soort kleine dorpen is dat vaak een grote werkgever is het. Mm -hmm. uh, en als dat ineens wegvalt, is dat een forse klap voor de, voor de mensen in, in die omgeving. Heb je nog meer voorbeelden van die onzekerheden nu? Ja, um, kan ik straks nog wel uh, pensioen krijgen? Um, wie gaat mij straks verzorgen uh, als ik in een uh, bejaardenhuis zit? Krijg ik nog wel een baan? Uh, over een half jaar loopt mijn contract af. Wat gaat er dan gebeuren? Uh, ik zoek een woning. Hoe moet dat? Mm -hmm. Dat zijn dingen waarbij er vroeger gewoon uh, heel erg werd gezorgd voor mensen. Misschien wel te veel, uh, maar waardoor mensen nu meer het gevoel krijgen van die dingen die gaan allemaal weg en we weten allemaal het komt nooit meer terug. Nou, want nee. ze zijn allemaal opgegroeid natuurlijk, uh, onze generatie, de jonge generatie, uh, met, met al die zekerheden. Ja. Uh, uh, op welke manier moeten we ons als jongeren, want we kunnen natuurlijk die bal ook terugkaatsen meteen naar de, naar, naar de jongeren. Op welke manier moeten wij ons als jongeren aanpassen aan een nieuwe situatie? Wij moeten ervan uitgaan dat uh, een hoop dingen waar de mensen voor ons van geprofiteerd hebben, dat wij die nooit zullen krijgen. Mm. Dat een uh, pensioen niet vast is. Um, dat we zelf onze uh, handen uit de mouwen willen steken... op het moment dat onze ouders verzorgd moeten worden. Um, dat wij het, het, het accepteren dat uh, wij nooit meer... ons hele leven lang bij één werkgever zullen werken. Dat, dat is gewoon een andere instelling uh, die je moet hebben. Dus dat betekent dat je continu eigenlijk met jezelf bezig moet zijn... Uh, wat is er nu met mij? Een soort van checklist zou je eigenlijk voor jezelf moeten maken. van Hoe staat het er nu financieel voor? Mm -hmm. Hoe zit het in mijn omgeving nu? Wat gaat er over vijf jaar veranderen? Wat kan er op de lange termijn veranderen? En wat moet ik eraan doen om ervoor te zorgen uh, dat uh, ik dan ook nog goed kan functioneren in de maatschappij? En als we nu bijvoorbeeld kijken naar de situatie op Cyprus, wat merken jongeren in Nederland daar nu van? Ja, dat, het klinkt als een heel erg ver van mijn bedshow. wat er daar eigenlijk werd voorgesteld... dat is echt te bizar als je erover nadenkt... dat mensen met een spaarrekening tot 100.000 euro... dat is dus een eigenlijk, dus ongeveer iedere man op de straat... die heeft wel een rekening bij een bank... daar willen ze dus ook extra belastingen over gaan heffen. Hmm. En als je in andere eurolanden zoiets zou gaan toepassen... betekent dat dat... Um, niet alleen uh, de mensen met heel veel geld op de bankrekening... die we wat kunnen missen, dat die worden gepakt... maar ook gewoon de mensen die misschien met een paar duizend euro... op een bankrekening hebben staan... dat die ook alleen een paar honderd euro moeten inleveren. Dus de zekerheid van mensen dat het geld dat ze dat bij een bank neer kunnen zetten... die zouden ze uh, kwijtraken. Ja, dus dan zou je spaartegoed in één keer weg kunnen zijn. Ja, en uh, waar, daarom zijn nu ook de, de banken dus ook gewoon dicht op Cyprus... want men gewoon bang is uh, voor een bankrun. En in Nederland gebeurt dat misschien niet zo snel. Maar wat als de mensen nu in Portugal en Spanje denken... nou, ik hou voor de zekerheid, mijn geld ook maar even van de bank. Wat gebeurt er dan met Nederland? En zo kom je uiteindelijk altijd ook weer bij de jongeren terecht. Maar zo komen we natuurlijk ook bij de ouderen terecht... en bij de middelbare klassen. Klopt. Iedereen heeft het nu moeilijk, dus de jongeren ook. Ja. Eens. Dus uh, is, ik zeg ook niet dat alleen de jongeren de gebeten hond zijn. Die jongeren die moeten alleen weten dat van, ze zijn van nature gewend zijn... van het komt altijd wel goed. Nee, die moeten er nu voor zorgen van, dat ze uh, een goede opleiding volgen... Uh, en dat ze daarmee dus eigenlijk stabiliteit voor in de toekomst voor zichzelf kunnen verwerken. Dat is mijn boodschap aan jongeren. Ja, Een heel bevlogen verhaal. Uh, maar we hadden het er net al even over. In mei stop je als voorzitter van het CDJA. Uh, politiek uh, uh, gaat hem voorlopig ook niet worden. Betekent... Dat, dat heb ik niet gezegd. Uh, ik vind het hartstikke leuk om nou, lokaal ja, actief te zijn. Dat je, zou je ik ga fulltime blijven bij doen. een woningcorporatie Klopt, werken. Klopt, ja. uh, uh, wat betekent dat je toch minder zult kunnen doen voor jongeren in de politiek? Wat voor, wat voor gevoel geeft dat jou? Um, een gevoel van rust. Uh, nu wordt je agenda natuurlijk heel erg uh, bepaald door alle activiteiten die plaatsvinden. Maar vind je dat uh, ook niet jammer? Ik bedoel, je vecht nu echt voor de jongeren in de maatschappij. Uh, hoe ze zich moeten aanpassen. Dat doe je straks natuurlijk niet meer. Um, ik ben op andere manieren ben ik ook actief. Uh, onder andere bij de vakbond. Uh, lokaal ben ik actief. Dat zal ik ook blijven doen. Uh, daar hou ik me ook met jongere dingen bezig. En er zullen altijd mensen natuurlijk... Uh, op landelijk niveau actief blijven binnen de CDA-jongeren om voor deze issues te gaan. Ja, want verschillende CDA-prominenten komen ook voort uit het CDA waar je nu voorzitter van bent. Maxime Verhagen, Jan-Kees de Jager, Jack de Vries. Word jij straks ook een van deze namen? Die ambitie heb ik niet. Uh, ik, ik, doe, ik wil het bedrijfsleven in, uh, ik, ik werk erop bij en op die lijn wil ik doorgaan. Uh, lokaal vind ik het hartstikke leuk om bijvoorbeeld later gewoon een gemeenteraadslid te zijn. Ja. Alleen voor mij grote onzekerheid ook. Ik weet niet waar ik over tien jaar woon. Dus uh, we moeten nog eens kijken waar dat zal zijn. Ja, uh, er moet een goede opvolger voor je komen bij uh, de jongerentak tak van het, uh, van het CDA. Uh, uh, dat wordt nu natuurlijk een, een hele zoektocht. Uh, hoe ver zijn jullie al? Er zijn uh, drie kandidaten zijn er gepresenteerd. Sinds deze week kunnen alle leden van het CDA die kunnen stemmen op de drie kandidaten. We hebben iemand uit Friesland, iemand uit het Oosten en iemand uit de Randstad. Dus uh, Lekker een, uh, een gevarieerd. een ja. En waar moet nou een goede voorzitter aan voldoen, tot slot? Um, hij moet vooral enthousiasme hebben. En weten van, hier wil ik voor gaan. Dit zijn de punten waar ik me hard voor wil maken. Uh, en hier met dit, met dit programma ga ik de boer op. Ja, een duidelijk programma en hart voor de jongeren. Zeker. Arie Vis, jongere voorzitter van het CDA, zat dit uur bij ons in de studio. Dank je wel voor je komst. Dank je wel. Het is zeven minuten voor zes. Goedemorgen, u luistert naar Radio 1. Dit is nu al wakker van Omroep WNL. En we gaan naar uh, iemand die ook heel jong de politiek in is gegaan. Vanavond debatteert de Kamer over een voorstel van de Kamerleden... Voortman, Heine en Schouw over het aanpassen van de grondwet. Ze vinden namelijk dat er nu toch echt draagvlak is... om het correctief referendum in de grondwet op te nemen. Dat betekent dat de burger binnenkort de Tweede Kamer... mogelijk mag corrigeren op hun beslissingen. GroenLinks Tweede Kamerlid Linda Voortman is mede-indiener... Motie. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom wilt u dat de burgers gaan meestemmen? Nou ja, wij willen dat de burgers meer betrokken worden bij de besluitvorming. En het idee is dus dat als de Kamer een besluit heeft genomen... dat als genoeg burgers dat willen, dat er dan een correctief referendum kan komen... om te kijken of de burgers dat ook vinden of om eventueel het besluit nog weer terug te draaien. En waarom is dit nuttig? Levert dit niet alleen maar romslomp op? Nou ja, het kan inderdaad dan wel iets langer duren voordat iets wordt ingevoerd. Maar ik denk dat het ook veel duidelijker kan maken of er ook draagvlak is voor een bepaald besluit. Dus ik denk dat dat heel erg goed is. En dat je ook als burger, als politicus dan ook veel meer moet uitleggen waarom je bepaalde zaken doet. Dus dat het vertrouwen in de politiek ook juist veel groter kan worden. Maar is dat nu niet voldoende dan? Wat zegt u? Gaat dat nu niet voldoende? Leggen ze het niet voldoende uit op dit moment? Nou ja, ik denk dat daar wel is dat mensen soms niet altijd begrijpen waarom bepaalde beslissingen genomen uh, worden. En ik denk dat het er vooral om gaat bij het referendum om burgers ook een middel in handen te geven. om als ze het ergens niet mee eens zijn, om dat dan ook uh, ja, aan de orde te kunnen uh, stellen. Dus een correctief referendum, dat geeft burgers ook echt een middel in handen om iets waar uh, ja, wat dan besloten wordt door de politiek... om daar dan zelf ook nog een besluit over te nemen. Ja, aan de andere kant hebben burgers, en ook u en ik... natuurlijk ook uh, behoefte aan een slagvaardige politiek. Is, is, is zo'n correctief referendum... kan dat dan ook bij ieder wissewasje uit de kast worden getrokken? Nee, dat kan zeker niet bij elk wissewasje uit de kast uh, worden getrokken. Wat belangrijk is, is dat het ook wel... Je moet ook wel drempels inbouwen. Het kan niet zo zijn dat als wij met z'n drieën zeggen... nou, er moet een referendum komen, dat dat dan ook komt. Maar wat je dus wil, is dat, erbij, hè, dat je eerst een verzoek uh, moet doen. Dus dat een, aantal, uh, een bepaald aantal kiesgerechtigden moet zeggen... wij willen dit referendum. En dat vervolgens ook er uiteindelijk ook een meerderheid moet zijn... die zegt van, uh, uh, wij, wij steunen dit plan of wij steunen dit plan juist niet. Dus je moet wel ook duidelijke drempels inbouwen. Ja, dan is het het corrigerend referendum een soort van terugfluitreferendum. Uh, u heeft dit besluit genomen, maar daar zijn we het niet mee eens. Hoe, hoe bindend is zoiets als het erdoor komt? Nou, als dat dan zou gebeuren, dan zou het inderdaad heel erg bindend uh, uh, zijn. Want je wil natuurlijk niet dat vervolgens de politiek zegt, uh, we doen het toch anders... Dus een correctief referendum, dat is inderdaad echt bedoeld als, ja, ook als uh, uh, mogelijkheid om als burger ook te kunnen zeggen: wij zijn het hier niet uh, niet mee eens. Dit is eigenlijk best wel een populistisch voorstel. Krijgt een initiatief als dit eigenlijk wel veel tegenstand? Of zijn er alleen maar voorstanders van, denkt u? Nou, uh, dit is de tweede termijn die we behandelen. En in de eerste termijn waren er een aantal fracties die wel kritisch uh, waren. Mm -hmm. uh, nu behandelen we de tweede termijn. Dus we zullen zien uh, uh, wat fracties ervan uh, van vonden hoe de, de antwoorden waren in de eerste termijn. En dan gaan we vervolgens kijken van wat zijn nou de argumenten. En kunnen we ook mensen die nu nog kritisch uh, zijn ook overhalen? Want welke partijen zijn nu voor? Voor zijn op dit moment de PVV, de Partij van de Arbeid, de SP, GroenLinks, D66 en de Partij voor de Dieren. En de partij die tegen is, is het de VVD zeker? De VVD is inderdaad, voor, voor, verwacht ik, als ik op de eerste termijn, is die dag tegen. Oké, okay, en hoe groot acht u nu die kans dat het voorstel het gaat halen? Nou, daar is sowieso dus alle ruime meerderheid uh, voor... Dus dat is uh, sowieso belangrijk, maar het is nog wel een grondwetswijziging. En dat betekent dat het twee keer door de Kamer moet. De ja. eerste keer met een gewone meerderheid, in die fase zitten we nu. Mm -hmm. En de tweede keer, dat zou dan in de volgende periode zijn met een nieuwe Kamer... Dan moet twee derde van de Kamer voor zijn. Precies, dat zijn 100 van de 150 die moeten dan uh, instemmen met het voorstel. Ja, precies. En uh, stel, het gaat allemaal van een uh, leien dakje, mevrouw Voortman. Uh, en uh, het, het, het, het, het voorstel komt er door. Vanaf wanneer beschikken wij als burger dan over uh, het, uh, het instrument, het uh, correctief referendum? Nou, dat, uh, dat ligt er uh, inderdaad aan. Uh, de volgende Kamer die moet het besluit nemen. Stel nou dat het kabinet volgend jaar valt, dan zouden we volgend jaar daarna zouden we dan bijvoorbeeld al hierover kunnen uh, praten. Maar uh, volgens zijn de verkiezingen gepland voor 2017. Dus dan zou pas in 2017 op z'n vroegste uh, dat het geval kunnen zijn. Ja, vanavond debatteert de Kamer dus over een voorstel van uh, Kamerleden om de grondwet aan te passen. zodat het correctief referendum erin kan worden opgenomen. Linda Voortman spreekt daar namens GroenLinks. Dank u wel. Graag gedaan. Het is drie minuten voor zes. U luistert naar nu al wakker op Radio 1 over een. Klein uurtje beginnen onze tv-collega's met een nieuwe uitzending van vandaag de dag. Verslaggever Gildo van op Zeeland is straks ook live te zien. We hebben haar aan de telefoon. Gildo, goedemorgen. Goedemorgen. Waar ben je naartoe onderweg? Uh, we gaan zo meteen naar de A27 bij Utrecht. Daar uh, heeft uh, de minister besloten om toch de snelweg te gaan verbreden. Na twee keer zeven rijstroken. Ja, en uh, dus automobilisten zijn er natuurlijk blij mee, maar het staat ook veel op verzet, met name van natuurorganisaties, want ja, de snelweg loopt door een stuk bos. Mm. Ja, En die moeten straks gaan ontgelden. En zijn dat grote stukken bos die dan weg zouden gaan door deze verbreding? Nou, het zou gaan om ongeveer 100 tot 150 bomen. Je moet je voorstellen dat van 15 meter aan weerszijden van de snelweg dat moet worden gekapt. Uh, nu heeft de minister wel gezegd, nou ik ga proberen om die bomen dan op andere plekken herplanten. Goed, voor natuurorganisatie is dat natuurlijk niet zo goed genoeg. Ik kan me voorstellen dat je straks met ze praat terwijl ze daar met spandoeken in de handen staan? Of hoe gaat dat worden? Nou, dat op dit moment niet. Ze zijn er nog aan het beraden op acties. Maar in de jaren tachtig is het wel zo geweest dat ze zich hebben vastgeketend... toen het eerste stukje snelweg daar werd aangelegd. Toen heeft het wel tot heel veel heisa geleid. Maar ja, er was al jarenlang heel veel gesteggel over. Maar ja, nu is het tot twee keer over toe een onderzoek geweest. Ja. ja, en dat zegt gewoon, het kan niet anders dan twee keer over rijstroken. Want als je twee keer over zes doet in de bestaande bak... ja, dan heb je geen vluchtstrook. En dat maakt het helemaal gevaarlijk. We gaan je zo meteen zien. Op Nederland 1, bnl collega Jilda van op Zeeland. Dankjewel en succes. Onze zendtijd zit er vrijwel op. WNL is er dus over ruim een uur weer. Op Nederland 1 begint vandaag de dag met Merel Westrik. En zij ontvangt in de studio Danny Mekic, internetexpert en sportjournalist Jaap de Groot. Om half zeven vanavond is WNL hier op Radio 1 met een nieuwe avondspits. Presentatie is vertrouwd in handen van Joost Eertmans. En wij zijn er volgende week weer. Zometeen hier het NOS Radio 1 journaal met Lara Rensen, een dubbele espresso en Marcel Ooster. Wat ons betreft een hele wakkere dag.